zit Van der Linde met het NOS Journaal. Bij een autorally in België zijn twee toeschouwers om het leven gekomen. Bij de rally in Wallonië zou een coureur met zijn auto over een muurtje zijn geslagen... waarachter de toeschouwers stonden. Naast de doden zijn er ook meerdere gewonden. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij zijn niet in levensgevaar. De getroffen toeschouwers stonden volgens de organisatie op een plek waar ze niet mochten staan. Het evenement werd na het ongeluk meteen stilgelegd. Bij bombardementen door het Syrische leger op vluchtelingenkampen in het noorden van het land zijn zeker tien mensen omgekomen. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten in Londen. Volgens reddingswerkers van de organisatie Witte Helmen raakten ook bijna tachtig mensen gewond. Bij de aanval in de provincie Idlib zou het leger ook clustermunitie hebben gebruikt. Dat zijn bommen gevuld met veel kleine explosieven die door het grote verspreidingsgebied veel slachtoffers maken. Na aanleiding van de vondst van de 49-jarige man op het strand van Ter Schelling... is de zoektocht naar de vermiste jongen van 12 weer geïntensiveerd. De twee sloegen overboord bij een aanvaring op 21 oktober... tussen een veerboot en een watertaxi en raakten daarna vermist. Het lichaam van de man werd vanochtend gevonden door een wandelaar. Twee anderen die verdronken, de vader van het kind en een man van 57... werden op de dag zelf al gevonden. Een van de grootste aanbieders van deelscooters in Nederland trekt zich terug uit 33 van de 45 Nederlandse steden en dorpen waar het bedrijf actief is. Het bedrijf GoSharing vindt het onderhoud in deze gemeente te duur omdat de scooters te weinig gebruikt worden. Het bedrijf blijft actief in 13 grotere gemeenten. En het weer in het noorden en westen veel regen vanavond. Lokaal is er ook onweer mogelijk. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 9. Morgen bewolkt en veel buien. Het wordt dan 14 of 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengen van de ANWB. Behoorlijk wat vertraging in de regio nog altijd rond Amsterdam. Zoals op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor knoop het Holendrecht nog altijd ruim een kwartier vertraging. Dit door een ongeluk op de verbindingsweg eerder deze middag. Die is afgesloten, nog altijd de opruimwerkzaamheden daar. De A10 knoop het Nieuwe meer richting Zaandam. Daar heb je voor de Koentunnel nog altijd een kleine 10 minuten vertraging. Daardoor loopt het ook vast op de A5 hoofddorp richting Amsterdam. Tussen amsterdam Westpoort en de aansluiting met de A10 ook een klein kwartier op onthoudt.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 Chaos is het in de wereld. En een artiest heeft, of artiesten, heeft deze chaos ook in zijn nieuwe album gebruikt. Ik ga het verder allemaal niet uitspreken. Ik ga me er niet aan wagen. En, uh, de eerste twee tracks van uh, dit uur, het is, uh, het is niet te doen. De derde, dat is een single van Lion Hearts, dat dan weer wel. En uh, wil je de eerste twee... Uh, uh, ...toch weten, dat kan natuurlijk... ...want ik heb het allemaal keurig opgeschreven voor je... Uh, ...peacefulradio.info, daar staat dat allemaal. En je kan het ook terugluisteren. Dan gaan we terug in de tijd met... Uh, ...Angels of the Sea... ...van Susanne Thomas en Goomer Edwin ...en van zo'n prachtig album... ...uit 1996... ...zoals Gregor Taylor met The Night Princess. En eens uh, even kijken wie hebben we nog meer allemaal uh, langskomen... Um, ja, wat we op de achtergrond horen natuurlijk. Alcazar, Flame of Passion van Medwin Goetel, Maar ook uit het verleden een, een regiogenoot, Rob Spierenburg. Hij woonde destijds in Spaarndam. En hij maakte diverse albums. Waaronder Let's Call It A Day. En dat is track 14 op de lijst. Goed, Piso Radio Ik zei het al voor meer informatie en ik zou zeggen veel luisterplezier. Ik kan